Na de WK-winst van Marokko gisteravond liep het opnieuw uit de hand en moest de politie ingrijpen. Minister Jesselgeus van Justitie en Veiligheid heeft er hoofdschuddend naar gekeken. Ik vind het echt ongelooflijk asociaal dat je je stad vernielt, dat je politiemensen belaagt met explosieven, zwaar vuurwerk. Dat zijn explosieven. Uh, dat heeft echt niks met de winst een voetbalwedstrijd of een feestje te maken. Ik vind het echt niet oké. Okay. In onder meer Amsterdam en Den Haag was het onrustig. Marokko neemt het aankomende dinsdag op tegen Spanje. De minister hoopt dat er dan geen nieuwe rellen komen. En over het WK gesproken. Er zit morgenmiddag geen Nederlandse minister of staatssecretaris op de tribune. Om vier uur trapt Oranje af tegen de VS. Bij de vorige WK-pot was minister Helder van Sport er wel bij... maar dit keer dus niemand van de regering. Het kabinet bekijkt per wedstrijd wie er naar Qatar gaat. En mocht Oranje de finale halen... dan gaan er wel een paar hoge pieven die kant op. De ontsnapte TBS'er die eerder deze week een vrouw in Soest neerstak... is de ex van het slachtoffer. De man ontsnapte woensdag tijdens zijn verlof. Hij werd door iemand in een auto opgepikt. Even later kreeg de politie een melding dat de vrouw in Soest... verschillende keren was gestoken. Ze raakte zwaar gewond, maar is inmiddels stabiel. De TBS'er is inmiddels opgepakt. En de afsluiter van het Britse Glastonbury Festival wordt dit komend jaar een hele bijzondere. De laatste act op de zondag is niemand minder dan deze Britse legend. Elton John doet dan een hele bijzondere show. Hij gaat voor het laatst toeren en geeft op Glastonbury zijn laatste optreden ooit in zijn geboorteland. En dan nog het weer aan de kust. Af en toe zon, maar verder vooral een dag met veel grijs. Landinwaarts kan er een buitje vallen, misschien met natte sneeuw. Het wordt 2 tot 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 I'm an Alba Chouse. Yeah, Lori said she was a mouse, smoked the cheese and like Goedemiddag Morgen. inmiddels. hè. Uh, we zijn weer terug van ja. weg geweest. Ja. Hoe heb jij oh, het gehad? Ik heb het heerlijk gehad. Een hoop ervaringen weer. Hele mooie dingen gezien. En zo. Vol die vogels waren echt mooi. Want ik ben uh, drie weken in Papua, Indonesië nee, is geweest. geweest. Dus, ja. uh, nou, wat verdorend was het waar. Ik wist niet dat jij een vogelsporter was. Dat ben ik ook niet. Oh. Mijn zus wel. En ik okay. ging met haar mee. Ja. Dus, uh, het leuk. Ik dus, ik wel genoeg van die vogels, maar uh, ja, zij vond. Ze was niet te stoppen. Nee. Een <laughs> lesser bird of paradise en de Bristol... en de western bird of paradise. Hele mooie gezien hoor. Dat betreft dus ja, het is wel... Uh. U maar bent ik echt niet... de, de Rimboe in geweest. De, ja, de... klopt. Ja. Nou, het was ook wel... Uh, het zou het eerder gaan. Je kon bijvoorbeeld merken dat we toch wel een beetje op... Uh, uh, toeristen ingesteld waren... want er waren ja. wel van die vogelkijkhokjes gebouwd. Met ja, ja. Natuurlijk uh, lekker om te zitten en zo... En, uh, om die vogels te lokken hadden ze dan eerst uh, fruit neergezet of zo. Dus dat ze ongeveer wisten waar die vogels Vos, zouden komen. Hoe zouden ja, ja. En laat en dat soort zaken. En zo. Maar heb je ze ook zien dansen voor... Uh... Nee, het was helaas niet het paartijd of zo. Dus oh, dat is jammer. Ik heb wel gezien dat hij inderdaad die, uh, al die blaadjes, dus dat, die, dat deel van hem waar hij ging dansen of zou gaan dansen, wel ging schoonmaken of zo. Dat was ook een leuke gezicht. Zo. Zo uh, ja, ja, ja, ja, op ja opruimen. En, en dat dus, dus, uh, ja, dat deed hij erg leuk. Ja, mooie dingen gezien. Ja. Maar ik was ook niet uh, goed te voorbereiden. Mijn zus had wel een goede verrekijker, maar... Ja, mijn fototoestel, dat haalt het allemaal niet, hè. Nee? Als het zich 20, 30 meter is en hoog in de bomen... Dan uh, kan mijn fototoestelletje het niet aan, hoor. Dus, uh. En die van je zus wel? Je zus had wel een goede? Nee, die had alleen de verrekijker bezig. Oh. Keer. We moeten foto's van internet halen. Ja, ja jammer, ja. Ja. Niet zelf dus. meegemaakt, maar ja, wel zo leuk, hoor. Dus. En Indonesië, mooi land, vakantieland aan te raden. Ja, maar ik was in Papua. Dus ik kan ja? eigenlijk niet vergelijken met elkaar. Een beetje Sumatra lijkt het. Uh, Celebesi of zo, weet het. Maar het is bijvoorbeeld geen Bali of zo. Hè. Nee, nee, nee. Met, het is uh, niet echt... Het is nog, zeker niet toeristisch. Nou. Het is wel redelijk duur, want ik ben in een Balienvallei geweest. Dat is eigenlijk in het midden. Hè. Ja? Dus toch wat anders doen, de volgens kijken. En dat was erg mooi. Dat was echt nog een beetje... Ja, terug in de tijd wel, hoor. Ah. Ja, dus dat uh, was wel apart. Dat was mooi. Maar ja, altijd lachende mensen. Big smile hebben ze allemaal. Dat is te gek, ja. ja. En hulp, uh, ze helpen aan alle kanten. Hè. Dus je hoeft ook niet bang te zijn, volgens mij, dat je belazerd wordt of zo. Het is ongelooflijk. We kwamen gewoon op vliegtuig aan en, en dan liepen ze een poorten rond een uh, bagageeindelen of zo. Ja. En dan raakten we mee in gesprek. Nou, die uh, kon ons wat dingen vertellen, Moet je daar en daar gaan. Er werd ook onze gids en zo, dus uh, wat dat betreft... Uh, we hebben het echt 4-4 via via allemaal gedaan. Oké. had wel weer een oom die ook iets deed en zo, en, uh, wat dat betreft. Ja, ja Rooibelt. Zal ik er Rooi aanmelen? Ga, ja. nou, neem jij Roy aan, dan... Uh, dan uh, ja. Nou, Roy Belt van Zand in Site. Ik zal je meteen in de uitzending gooien, ja? Die gaan we meteen okay. in de uitzending oh, ja. doen. En voor de rest hebben we eigenlijk... Ik heb weinig nieuws te melden. Ik ben heel druk met mijn vader geweest. De hele maand, ja? Ah, ja. Oké. Okay. Hier komt Roy. Hallo! Ja, Hallo, Roy. Hebben jullie een fijne tijd gehad de afgelopen maand? Ja, nou, was was. Uh, hoe heet het? Um, was Pim net over aan het vertellen. En ja. mijn, mijn koptelefoon staat heel erg hard. <laughs> Zo, dat is beter. En, ehm, um, is naar. Uh, ik ben in Indonesië geweest. Naar uh, paradijsvogels aan het wezen kijken. Ja, oh. dat, dat is echt uh, de, de moeite waard. Hoor. Als je een beetje in vogelen bent, een dus, uh, vogel wordt je... dan uh, moet je daar zeker een keertje naartoe, ja. Ja, ja nou... Uh... En wat ik geleerd heb van mijn zus bijvoorbeeld... dat we in Nederland heel, heel, heel, heel veel vogels hebben. Ja. En ook hele mooie. En ja, ik zie alleen maar mussen en van die blauw-witte en zo... en meeuwen en kraaien en zo, dus, uh, Ja. Maar zij zegt dus inderdaad, er zijn heel veel mooie vogels hier in Nederland... Ja, ja ook, ook mensen worden ook wel eens als paradijsvogels uh, gezien, hè? Ja, wat een en, mooi uh, programma was dat vroeger, hè? Ja, zeker, zeker. Ja, vertel eens wat, dat zegt mij niks. Nee? Nee? Dat, uh, dat gaat, is een programma op um, de Afro, was dat geloof ik. En uh, dat uh, programma ging over uh, ja, mensen die bijzondere dingen deden of er bijzonder uitzagen. Ja. En oh. dat werd dan op een hele speciale manier gefilmd en over gesproken in het programma. Heel en respectvol en heel, echt heel leuk was dat. Een ja. Geweldig programma. En dat deed ook... De probleem is in Zandvoort. Oh, ja. Daar, ja. Dus, uh, En dat is nee, ook Birds of Paradise. Ja. Ja, het is ook een paradijsvogel. Maar Zandvoort heeft ook heel veel paradijsvogels. <laughs> ja. Oh, nou, gaat uw gang. <laughs> Laat eens horen. <laughs> <laughs> We nodigen maar, uh, ze graag uit hier in de studio. Want ik ben echt voor uh, paradijsvogels. Ja? Ja, ja, ja, ja. <laughs> Ja. Nee, radiomakers zijn ook toch uh, paradijsvogels. Ja, ja, maar. het is geen televisie hè, dus ja. Nee, nee, nee. Dan moet je het met je stem doen. Je... Hoog en laag. Ja, inderdaad, inderdaad. Hoog was niet hoog, maar oké. Okay. Nee. Maar wat hebben we allemaal gemist de uh, afgelopen maand, afgelopen weken? Nou, ik zou de maand maar niet uh, met jullie uh, doornemen. Ik had wat voorbereid, alleen ik klik het weg. Dus één oh. momentje. Nou, het is weer terug voor te voorschijn. Okay. Nou, het is afgelopen week, laten we het over een week houden, toch? Best wel wat, uh, wat uh, veel gebeurt in, uh, in Zandvoort. En uh, dat is allemaal natuurlijk terug te vinden op de Facebookpagina. En website die trouwens online is van Zandvoort Insight. Okay. Um, nou ja, het was in ieder geval de... de een paar dagen geleden was het de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen. En daar werd ook aandacht besteed in Zandvoort. 25 november was de dag tegen geweld tegen vrouwen. En dat was te merken ook op ons raadhuis. Want daar was een vlag gehezen om daar toch wat meer aandacht aan te besteden. En dat zag je op televisie ook de afgelopen dagen is daar best wel veel aandacht aan besteed. Uh, het is een actie van de Verenigde Naties. Uh, hebben, deze, uh, hebben deze dag uitgeroepen om aandacht te vragen tegen de, het feit. Want er worden maar liefst één op de drie vrouwen gewelddadig, uh, ja, gewelddadig tegen gedaan. En daarom heeft deze, ja, deze dag uh, toch wel een uh, belangrijke status gekregen. En is er ook in Zandvoort. Uh, ...aandacht besteed. Ah, Goeie zaak. Ja, ja absoluut. Ja. Um, in, op deze dag werd er ook aandacht besteed... ...aan de vrijwilligers... Uh, ...Niekmeijer Vrijwilligersprijs. En Niekmeijer is natuurlijk onze oude burgemeester... ...die met zijn afscheid een prijs heeft gekregen... ...voor alle Zandvoortse vrijwilligers... ...die juist dan wordt uitgereikt... ...aan een Zandvoorter... ...of aan een Zandvoortse organisatie. En um, daar hebben we een filmpje over gemaakt... Uh, die ook op onze website te zien is en op Facebook. En uh, deze vrijwilligersprijs is uh, gewonnen door uh, ja, jullie buren trouwens. Uh, uh, want uh, ze repeteren daarnaast uh, ZFM. Uh, maar uh, door uh, toneelvereniging Wim Hildering. Ja. En niet uh, de organisatie Wim Hildering. Maar het bestuur Wim Hildering heeft deze prijs uh, ontvangen. Ja, heel goed. Ja. Ja. En daarbij waren we natuurlijk ook... Er uh, waren maar liefst twaalf uh, vrijwilligers genomineerd, waaronder Kerry Rutte, die het niet wist. En Kerry Rutte is ook natuurlijk een, een uh, vrijwilliger van ZFM. En uh, zij kreeg uh, deze prijs uh, ook door haar vele werkzaamheden. Maar dat was in het geheim, want ze was jurylid ook van de prijs. En daardoor is ze nooit genomineerd geweest. Maar nu is het achter haar rug omgegaan en heeft ze toch die nominatie gekregen voor deze prijs. Uh, ...voor deze prijs. Dus dat oh. was wel een, uh, ja. een mooie verrassing voor onze Gertie Rutte... ...want het is wel een uh, vrouw die uh, Zeker. heel ja. veel vrijwilligerswerk uh, ja. doet. En ik had hem trouwens tien jaar geleden uh, gewonnen. En <laughs> daar moest ik ook op dat moment aan terugdenken... Uh, ...maar toen zag de prijs er nog heel anders uit. En uh, nou, voor de kijker en luisteraar... ...ik uh, zou hem uh, binnenkort wel even op mijn Facebook delen... ...en dan gaan jullie allemaal lachen. <laughs> maar het is geen uh, verhaal voor op de radio, denk ik zo. <laughs> tien jaar geleden, ja. Tien jaar geleden ja. wat zie je, zag je er heel anders uit. En ook bijzonder vooral. Oh. Um, maar dit uh, prijs is een hele mooie vogel. En uh, ja, er is door een kunstenaar gemaakt. En uh, okay. ja, de, de ja. organisatie was heel erg trots en blij. En Maaike Koper, voorzitter van de ja, nominatiecomité... Uh, die sprak ook van ja, er wordt zoveel vrijwilligerswerk gedaan in Schandvoort. Dus het is eigenlijk appels met peren vergelijken. Maar sommige... Uh, die er echt uit, want deze organisatie is natuurlijk ook... Uh, ja, een toneelvereniging denk je altijd alleen maar veroud, voor veroud, voor veroud. Voor maar deze toneelvereniging is toch ook wel afgelopen tijd verjongd En heeft in ja. coronatijd ook heel veel uh, ludieke dingen bedacht, ook online. Waardoor ook hoorspellen, die trouwens ook op ZFM te horen waren, geloof ik. Ja, ja. ja. Dus uh, ja, wat er ook nog is gebeurd, Gerard Kuipert heeft een lintje gekregen tijdens het, het, de receptie het bestond het de seniorenvereniging tien jaar de afgelopen week hebben ze haar feestweek voor gehad waar heel veel leuke activiteiten zijn georganiseerd maar ons Gerard Kuiper die heeft een lintje gekregen van de burgemeester waarvoor hij hem heeft gekregen is vrijwilligerswerken bij de politie want hij was vroeger poli vrijwillige politieagent en uh, zijn dorpsomroeperschap want hij is dorpsomroeper geweest we en hebben ook... hem in de uitzending een keer gehad, uh, Pim. Ja, ja, ja. ja zeker. Ja. En wat die, waar hij ook voor uh, die prijs heeft uh, gekregen... is natuurlijk zijn voorzitterschap voor de seniorenvereniging. Want de afgelopen tien jaar heeft deze vereniging zoveel gedaan voor ouderen. Uh, dat is, maar, uh, dat is de AMBO, heeft de AMBO niet voor elkaar gekregen toen de tijd. En toen hebben we Zandvoort zijn eigen seniorenvereniging gestart, tien jaar geleden. Okay. En uh, dat was heel erg leuk. Ik sprak Gerard trouwens ook... Uh, over een heel ander onderwerp. Maar dat ga ik nog niet vertellen op de radio. Maar ik wil u de tip geven... hou onze Facebookpagina komende tijd in de gaten. Want er gaat nog een klein primeurtje komen. Okay. Over, ja. over dat uh, onderwerp. Um, verder. Um, want ondertussen zit mijn collega te appen... met allemaal uh, feitjes en nieuwtjes. Dus ik ga even kijken wat dat is. Want er is... Oh ja, maandag start de Passage... Uh, ja. de sloop van de passagepanden. Ja, want daar had ik een vraag over. Is de, hoe heet het, de, de Grand Prix eruit? Dat restaurant? Want dat was de enige die nog open was daar. Ja, nou, ik ben er net nog langs gereden. En ik moet zeggen, het was niet leeg. Nee. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat nog afloopt. Misschien wordt die, uh, ze hadden al gezegd, hè, misschien wordt die, uh, wordt die er wel uitgezet. Maar ik ben heel benieuwd hoe dat gaat, maar ik wil niet suggereren. Dus ik ben... Uh, ik, ik ga, we gaan, misschien moeten we er eens even achteraan gaan, of de ja. onder nu echt leeg zijn. Want bij sommigen stonden er ook echt nog meubels in, zag ik ook. Ja, bij uh, Bodrum staat nog het een en ander in en ja. bij uh, de, uh, de, dat restaurant, de Grand Prix. Oh, de zwarme zaak gaat ook weg? Die is al weg, is al... die is al gesloten, ja. Oh, shit. ja. ja. Ja, de, yes. een van de beste wel, vond ik dat lekker recht van jou. Ja. Je krijgt er geen buikpijn van in ieder geval. Nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee. Dus uh, ja, en uh, natuurlijk is Zandvoort uh, de afgelopen tijd druk uh, bezig geweest met, uh, met Sinterklaasperiode natuurlijk. De uh, agenda van Sinterklaas is een bom bommetje vol. We bestaan alweer tien jaar met deze organisatie. En dat is uh, ja, weer natuurlijk hartstikke leuk om bij jullie lieve kleine kindjes op zoek te mogen met Sinterklaas. Als uh, ja, toch de, de samenwerkingspartner van Sinterklaas. Hè? Dus, uh, ja. Ja. Dus, uh, en tot slot wil ik nog even zeggen. Komende week ben ik er even. Komende twee weken ben ik er even niet. Want uh, ik zit eigenlijk heerlijk ik ga ook op vakantie. Uh, en daar ga ik uh, hopelijk weer flamingo zien. Even een paar dagen in Curaçao. Super lekker, um, lekker. Maar wat wel leuk is om te vertellen... We gaan in, uh, vanaf 9 december komt er een item op onze pagina te staan over de kerstallen van Kees Roos. Kees Roos is een Zandvoorter, die is ook heel veel op verschillende plekken vrijwilliger. En die heeft een heel grote verzameling kerstallen. En vorig jaar heeft hij geëxposeerd in het Zandvoort Museum. Maar het Zandvoort Museum doet dit jaar wat anders. Dus hij heeft de Agatha-kerk heeft die... Uh, ja, mag hij passeren uh, En uh, dat is, gaat echt heel mooi worden. Ik heb het begin gezien, maar ik heb het vorig jaar ook gezien. Dus uh, daar komt de negende een item over online. En dan uh, zal je Kees daar ook horen over vertellen en wanneer dat allemaal bezichtigd kan worden. Want de tiende wordt het gaat open voor bezoekers. Ja, geweldig. Een ja. hoop nieuws. Heel, heel goed, veel ja. nieuws. Zandvoort uh, uh, in zit zeker niet stil. Maar Zandvoort zelf ook niet. Want er gaat natuurlijk komende tijd uh, genoeg gebeuren. Hè, de ijsbaan, uh, allerlei ja. leuke evenementen voor de winter. En dan uh, daarna kunnen we weer op. Oh ja, nieuwjaars natuurlijk. En daarna maken we ons op weer allemaal voor die andere leuke evenementen. Want in de winter gaat er ook nog genoeg gebeuren hoor in Zandvoort. Mooi zo. Mooi. Geen slaapdorp van maken. Nee. nee toch? <laughs> nee, we doen het hartstikke goed toch? Ja, ja. Ja, zeker weten. Hé hey Roy, hartstikke bedankt. Ja, en uh, ik zie jullie dan weer over uh, twee weken. Ja, ja de, ik, Marja weet het nog niet, maar de 16e zijn we er ook niet. Oh, oké, okay. nee. dat komt mooi uit. Ja, dat komt mooi. De 23e spreken wij je weer. Ja, Ja. Okay, nee, nou. met, een met een mooie kerstboodschap waarschijnlijk. Ja, natuurlijk. Hé, <laughs> hey, bedankt. Tot ziens. Oké, okay, tot ziens. Hoi, hoi, hoi. Dat was natuurlijk de cream met Strange Brew. Okay. Want vandaag hebben we weer wat bijzonders. We gaan vandaag veel uh, psychedelische muziek draaien. Psychedelische rock. Huh? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, Je gaat, het begin... je gaat me echt plagen hè, vandaag. Uh, ik zal eens <laughs> even uitleggen wat het is. Psychedelische Rock is een rockmuziekgenre. Dat is geïnspireerd, beïnvloed of representatief voor de psychedelische cultuur. Logisch, hè? Ja. En die is gericht op de perceptie veranderende halusie, drugs. Dus op mm, drugsgebruikers. Ja. Ja. De muziek bevat de nieuwe elektronische geluidseffecten en opnametechnieken... ...uitgebreide instrumentale solo's en improvisatie. Kan okay. je iets bij voorstellen, denk ik, hè? Ik kan me er alles bij voorstellen. Ja. Uh, I, I, ja, het is eigenlijk begonnen in de jaren 65 66... He? ...met het hoogtepunt The Summer of Love in 67... Ja. En in 1969 met Woodstock. En er waren eigenlijk twee uh, Amerikaanse bands, de Thirteen Floor Elevators en de groep Love. Die waren eigenlijk uh, de belangrijkste in Amerika voor de psychedelische muziek. En die zijn in 1966 begonnen. En in Engeland waren dat eigenlijk uh, uh, Shape of Things van The Yardbirds, en Eat My haar. ja dat is ook een Birds, en Rain van de Beatles, komt van dat Revolver, Revolver album. Dus uh, veel mooie psychedelische muziek. Nou, uh, waar is de LSD? De LSD? Ja, die moet je er wel bij hebben dan. Want anders dan is het gewoon saaie muziek. Ja. Een nou, beetje... Echt waar? Nee, ik raam het niet saai. Hè? Dat oh. valt me toch wel weer tegen hoor. Sorry. Ik zal Eetmaals Huis draaien. Eén van de eerste psychedelische nummers. psychedelische muziek is, dat weet ik ook niet meer. Nee, nee, oké. Nee, maar ik heb ook een nummer gevonden dat uh, echt psychedelisch is, tenminste in jouw ogen dan. En dat is gebaseerd op de chant van om, om, om... En dat is al tien door minuten door, dus in die tijd kunnen we nog een oliebal nemen en een kopje koffie. Ja, ga nee. ik een kopje koffie ja. of thee maken, Hier ja? komt hij. De stoertjes met We Will Fall. Jammer, ja. <laughs> ja, want ook de Rolling Stones uh, zijn uh, een periode gieredelische uh, ja. muziek gemaakt met ja. het album natuurlijk, The Satanic Magic ja. Quest. Ja. En daar is uh, vooral Brian Jones heel mooi op te horen met een aantal hartstikke mooie, verbazingwekkende melotron-stukken. Uh, ja, ik ken het nummer. Ja. Je kent hem wel? Ja, Ja, ja het is een ja. mooie LP. hè? En daarvoor draaiden we de stoetjes met Wie wil volgen, gebaseerd op dat uh, om-chant. Om. Ja, je komt helemaal in een hogere sfeer. Ja. En die heb ik wat korter gemaakt... want uh, ik denk dat het toch niet zo goed te behap was... zijn de ja, ja, ja, Vorige keer deden we natuurlijk de punkmuziek... en nou deze... Nou, nou, we hebben echt alle luisteraars weggejaagd. <laughs> nee, ben, er zijn hele mooie nummers bij. Hè? Ja, Jets, Jazeker, nou, ik heb het al een paar aan het horen. En de Rolling Stones is een leuk bruggetje, want uh, aanstaande woensdag gaan we ook weer uh, Rolling Stones draaien met Sven FM. We gaan van 8 tot 10 uur s avonds twee uur lang Rolling Stones draaien. Uh, Afgewisseld met mooie verhalen van Peter van den Boogart. Ja, heb je nog gevraagd voor die... Uh... Ja, geeft die antwoord op je. Ja. Inderdaad, okay. vijf, uh, vijf snaren, ja. andere uh, stemmingen en zo. Ja. Dus, uh, ja. Niet op als gitaar, wel de meeste. Ja. ja. Dus nou, dat was leuk om te horen. Ja, misschien van de week, uh, althans een paar weken geleden, was er een hele uitzending. En dat ging dan over alle Stones uh, uh, apart. Op België heb ik dat gezien. Ik heb alleen. Uh, ik heb er eentje gezien en de andere niet. Nou nee, uh. ah, ja, ik heb ze nu bijna allemaal gehad, alleen Charlie Watts nog niet. Kan je ze dus, uh, terugkijken dan? Ja. Ja, hoe dan? Uh, nou Henny uh, had ze opgenomen. Oh, vandaar. Dus, uh, ja. Ja. ja. zo je Maar het was kijken. heel interessant. Afgelopen keer heb ik gekeken naar Ron Wood. En hoe ja, die, die erbij gekomen gezien, ja. is en al dat soort dingen meer. Ja. En dat eigenlijk de redding is geweest van, uh, van de, de, de Stones. Ja. Ja. Ja. En ook die dat hij al vroeg wist, nou ik kom een keertje bij de Rolling Stones. Ja. Dat is wel leuk om te horen. Ja. Maar inderdaad die dus. andere heb ik nog niet gezien helaas. Nee. Dat is wel heel interessant. Ja. De, trouwens, Keith Richards heeft er ook een heel mooi boek over geschreven. Hè, over een... Uh, zijn biografie. Uh... Ja, dat dikke boek, dat heb ik ja. ook gelezen. Ja, maar ja. Op een gegeven moment ja, kan ik ook niet meer doorheen. Nee. Nee. Misschien moet je niet in één keer uitlezen, maar in Deeltes. fases of zo. Als ja. ja. ja, ja. je hoofd ernaast zet. Maar zijn uh, het voor mij op een sticky Dat zou ik wel leuk vinden. Ja. Volgens mij is die er gegooid, maar we moeten even kijken. Kijk ja. of je dat. Uh... Okay. Nou je we hebben ja. hem straks toch aan de telefoon als alwetende. Ja, nou, dat moet hij dan ook weten. Ja, ja toch? Ja. Nog een psychedelisch nummertje. Dat uh, komt uit de film uh, Easy Rider. Hè? En dat is ja. van Electric Prunes. En toch wel met... een mooie film ook geweest. Easy ja. Rider. Ken je dat nummer je Eliasen nog? Dat ze ook aan de LSD. Dat ja, een... ja, ja, ja. ja, ja. Dat, dat, dat krijgen we niet te horen. Dus, ja. Ja. ja, maar daar doet het me ook altijd... Al die psychedelische muziek doet me daar ook aan, aan, aan, aan herinneren. Weet je wel? Van, ja, dat vond ik ook wel inderdaad. En ja. Ja. Ja, die film was er ook uit rond die tijd. ja. ja. Is dat ook al? Ja, al dat is toch, toch? Zo, ja toch? Uh, ja. Met uh, Henry Ford. Nee, uh, god, hoe heet die zoon van Henry Ford? Nou. Ja. En ja, dus dat is ook een ford in Oh ja. Jawel. Ja, ja. Met, uh, Met Jack Kwelle. Nicholson en... Nou, ik, ik, ik ga hem opzoeken. Ja, ik ga naar muziek draaien. Is goed. Mm. We stay. In de Easy Rider? Nou, uh, Pieter Fonda en Dennis Hopper, Wyatt en Billy... die waren dus uh, onderweg. En met een, een, een, de, het geld van een of andere drugsdeal naar Californië... worden ze onderweg worden ze opgepakt. Uh, goed, dat was dus Pieter Fonda, de zoon van uh, Henry Ford. Ja. En Jack Nicholson is dus de gestoorde advocaat die ze weer vrij krijgt. En die dan meegaat op de... En die gaat de, mee op de... op, de, op motor, inderdaad. Met die uh, CC-bar erachter ja. en uh, die hoge sturen. Van ja, mm, te gek, ja. Mm, ja, van die, ja, van die hoppers heette dat, geloof ik. Ja, nou, de hopper. Ja, ja zoiets. Maar maar dat, ik dat, zie dat, ook dat uh, veel Spectre heeft meegedaan weten. Ja, die rol kan ik me niet meer herinneren. Nee, ik ook niet meer. Nee. Dus dat, uh, dat zal een klein rolletje geweest zijn. dit gaat uh, ook, ja. Misschien alleen voor de muziek, ja. Ja. ja. Ik vond het ook een heel, heel mooi. mooi film, inderdaad. Hè. Ja. Heeft wel indruk gemaakt, ja. Ja. Net zoals Midnight, dat je... Express. Dat was zo, Midnight Express. Midnight Express. Was ongeveer in diezelfde tijd. Ja. Ging ja. over die Turkse gevangenis waar die uh, Amerikanen uitkomen. Oh, ja. oh ja, ik dacht, je bedoelde Midnight Cowboy. Vond ik ook een mooie film, ja. Ja. ja. ja. Midnight Cowboy was Dustin Hoffman, geloof ik. Klopt, ja. En die andere. ja. Turks schrijf, vond ik ook wel mooi, ja. Ja, natuurlijk. Schuifers. Schietjes, ja. nee, ja. ja, we hebben een hoop mooie films gezien, hè? Ja, absoluut. Heb de laatste tijd nog iets moois gezien? Laatste tijd? Ik ben nu uh, Willow aan het kijken op uh, Disney. Oh, ja, ja. Daar hebben ook ze nu een serie van, van gemaakt. Oh, serie. Ja, die kleine oh. tovenaar. Ja, is, uh, oh, okay. Ook wel leuk, dus. is ook een leuke film, ja. Animatie, hè? is ook een mooi, natuurlijk, ja. ja. ja. Dus, uh, Nou, dan gaan we weer ongeveer verder met onze psychedelisch muziek. Ja. Uh, de vroege periode van Pink Floyd is natuurlijk ook belangrijk geweest, hè? Met Sid ja. Barrett. Zoals so, bijvoorbeeld Arnold Lane en C. Emily Play uit 67. Ja. Allebei door Sid Barrett geschreven of zo. En die is op een gegeven moment uh, uit, uit Pink Floyd gestapt, ja. Maar ik laat hem nog even horen. Pink Floyd met C. Emily Play. Ja. Tomorrow to Deze muziek, dus we gaan gauw door. We gaan trouwens wel naar het uh, nieuws toe. Uh. Ja, ik wou uh, eindigen met een uh, begintune die we uh, maanden hebben gedraaid. Hè? Happy. Vind ik ook wel een beetje psychedelisch en een beetje happy. Hè? Ook LSD-achtig. Ja? ja, vind je? Ah. Ja, ah, wel. En dan vind ik een beetje jouw goed te stemmen, want ja. <laughs> Stel je voor, ik ben niet goed gestemd. Nee, dan nee, nee, nee, nee. vliegt er alles naar mijn hoofd. Ja. Dus Gauw Happy oh. van Pharrell Williams. It might seem crazy what I'm about to say. Het NOS-nieuws van 1.